Twee uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Suriname heeft Nederland officieel om hulp gevraagd... bij het bestrijden van de corona-uitbraak in het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... gaat inventariseren welke hulp er nodig is. In Suriname zijn 187 mensen positief getest op het virus. Afgelopen dag werd bekend dat er een derde persoon aan de ziekte is overleden. Suriname is niet bestand tegen een grote corona-uitbraak. Er zijn maar 40 IC-bedden en er is ook een tekort aan IC verpleegkundigen. Anderhalve week geleden ging het land in lockdown... en ook is er een avondklok ingesteld. Tegen drie Roemenen die in korte tijd een flink aantal ouderen beroofden... zijn celstraffen tot 9,5 jaar geëist. De mannen gaven hun slachtoffers een duw... op het moment dat die hun geld uit de pinautomaat wilden halen. De drie hadden geen vaste wonenverblijf plaats. Het OM hoopt dat de hoge strafeis buitenlandse bendes zal afschrikken... om naar Nederland te komen. Het kabinet hoopt aan het einde van dit jaar een eerste hoeveelheid vaccin tegen het coronavirus beschikbaar te hebben. Daar wordt samen met Frankrijk, Duitsland en Italië nu nog aan gewerkt. Het is dus niet zeker of dat vaccin er ook echt komt. In Frankrijk heeft de politie gedemonstreerd tegen het verbod van de regering om arrestanten met een nekklem in bedwang te houden. En tegen beschuldigingen van vreedheid en racisme. Agenten gooiden onder meer hun handboeien op straat. De gemeente Rotterdam heeft drie ambtenaren van de afdeling Stadsbeheer op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Vier anderen zijn geschorst lopende een integriteitsonderzoek. Na een intern onderzoek vorig jaar blijken al twee medewerkers van Stadsbeheer oneervol te zijn ontslagen, maar dat is nooit bekendgemaakt. Het weer in het zuiden en zuidwesten kans op onweersbuien. Mogelijk ook met hagel en windstoten. Aan het einde van de nacht wordt het ook daar weer droog. Morgen gaat de temperatuur dan flink oplopen. In het noorden en oosten kan het 29 graden worden. Later overdag zijn er weer nieuwe buien. Met name in het noordoosten. En ook zondag kan daar nog een bui vallen. Verder is zo goed als droog en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?